7 uur. Dit is Radio 1, met Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de onlusten in Stockholm. Correspondent Rolien, uh, correspondent Rolien Kreton was er vannacht bij. Ik spreek haar zo. En er is veel weerstand tegen het plan om pingegevens te verkopen. Wordt u zo dadelijk. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Meer onder de aandacht te brengen. De brandweer in Groningen heeft een gewonde man van het dak van een sportcentrum gehaald. Dat pand stond in brand, vertelt de politie. Tegen de melding dat het pand in brand stond en dat er een man op het dak stond, het bleek het slachtoffer te zijn. En deze is met schotwonden overgebracht naar het ziekenhuis en hij is mogelijk overvallen. En zijn toestand is gelukkig stabiel. De gewonde man is waarschijnlijk de eigenaar van het sportcentrum. De Groningse brandweer heeft de brand geblust... en onderzoekt of die is aangestoken. Er is nog geen spoor van de daders. In de Zweedse hoofdstad Stockholm is het opnieuw onrustig geweest. Jongeren staken vijf auto's in brand en bekogelden een politiebureau. Sinds zondag zijn er s'nachts rellen in Stockholm. Die begonnen in de buitenwijk... maar verspreidden zich de afgelopen dagen over de stad. Jongeren staken auto's in brand, trokken plunderend door de straten... en gooiden met stenen.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 40% van het kalfslees en 13% van de biefstukken is besmet met de ESBL-bacterie. Dat blijkt aan een onderzoek van de Consumentenbond... in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Mensen worden niet ziek van de bacterie... maar die kan er wel voor zorgen dat antibiotica niet meer aanslaan. De bestrijding van een infectieziekte bij een patiënt wordt daardoor bemoeilijkt. De ESBL-bacterie ontstaat door overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... brengen vandaag een kort kennismakingsbezoek aan Luxemburg. Het is het eerste officiële buitenlandse bezoek van het koningspaar. Op de luchthaven van Luxemburg zullen ze worden ontvangen... door groothertog Henri en zijn vrouw. Luxemburg was in 1981 ook het eerste land waar Beatrix naartoe ging... toen zij net koningin was. In de Amerikaanse staat Washington is een brug ingestort. Volgens de politie liggen verschillende voertuigen in het water. Het is niet duidelijk hoeveel mensen daarin zitten. Reddingswerkers zijn met een boot aan het zoeken naar de slachtoffers. Wat we hier zien, gewoon op de banken van de rivier, is dat er twee karren submergden zijn. Sommige booten nu kijken hier door de rubbel, door de karren die nog steeds submergden, op de waterlijn. Die brug is onderdeel van de snelweg van Seattle naar Vancouver in Canada. Het is nog onbekend waardoor die is ingestort.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 In het eerste finale duel van de play-offs om Europees voetbal... heeft FC Utrecht gewonnen van FC Twente. In Enschede werd het 2-0 voor Utrecht. Go Ahead Eagles is iets dichter bij promotie naar de eredivisie. De voetballers uit Deventer wonnen thuis de eerste play wedstrijd tegen FC Volendam met 3-0. Andere play-offwedstrijd tussen Sparta en Roda JC eindigde in 0-0. En de returns zijn zondag. Dan nog het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land Buien... met kans op onweer. In het noorden vaker zon, het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in de loop van de dag regen, veel wind en het blijft koud... en zondag verandert er weinig. Ik begrijp dat er geen files staan, zo meldt in ieder geval de ANWB. Dus u kunt overal doorrijden, rij voorzichtig. Terwijl u luistert naar ons, bijvoorbeeld zo dadelijk meer... over de voor- en nadelen van drones, u hoort uh, president Obama...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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Ja, wat moet je straks bij de kassa? Anoniem cash betalen of pinnen waarna je koopgegevens verkocht worden. Straks kanttekeningen bij dat plan. Ook aandacht voor het gebruik van drones door Amerika. We gaan eerst naar Stockholm. Voor de vijfde, achtereen volgende nacht, was het onrustig... in een buitenwijk van de Zweedse hoofdstad auto's gingen in vlammen op en jongeren bekogelden een politiebureau. Correspondent Rolien Creton is in Stockholm. Um, Rolien, vertel eens, want jij hebt het vannacht gezien. Wat, wat heeft zich afgespeeld? Nou, ik heb rondgelopen in de wijk Rinkebu. Uh, dat is normaal gesproken een beruchte wijk met veel criminaliteit. Maar daar was het de afgelopen nachten eigenlijk erg rustig. Maar toch daar ook uh, ja, eerst vijf auto's in brand gezet. Uh, die waren volledig uitgebrand... Uh, de brandweer kwam eigenlijk uh, laat aan. Uh, dus ja, ik heb daar ook tussen die uitgebrande auto's uh, gestaan. Er stond een grote groep uh, bewoners omheen. En die zijn, veel van die mensen zijn echt boos. Uh, hebben ze zoiets van, ja, nu gaat het ook bij ons mis. Ze zijn bang dat het verder escaleert. En vinden het gewoon heel erg dat uh, hun wijk vernieuwd wordt. En wat verder opvalt, is dat uh, veel uh, mensen op straat zijn, veel vrijwilligers. ...s avonds en s'nachts rondlopen. Dat zijn mensen, ja, bewoners, mensen van verenigingen, maatschappelijk werkers. En die proberen om de politie te helpen. Dus die proberen om bijvoorbeeld jongeren die s'nachts op straat rondlopen aan te spreken. En die gaan ook eh, naar, met het openbaar vervoer doen ze dat vaak, naar die brandende auto's en kijken of ze daar eh, ja, wat kunnen doen. Oké, okay. nou dat is wel opmerkelijk. Heb jij het idee, want je had het over de angst dat dit zich verder verspreidt... Hè, door meer wijken in, uh, in Stockholm, of misschien wel in meer wijken in, in Zweden. Dat ja. weet ik niet. Is, is die angst terecht, denk je? Ja, uh, die angst is denk ik wel uh, terecht. Kijk, de politie heeft echt moeite om uh, greep te krijgen op de situatie. Uh, en vraagt nu ook hulp van, van uh, andere districten... Die hulp kan pas na het weekend komen. En ja, de angst is inderdaad dat dit overslaat naar, naar andere steden. Kijk, het heeft nog niet de grootte van de rellen die je eerder zag in Parijs en Londen. De, de kerngroep van railschoppers is kleiner. Maar ze zijn inderdaad bang dat, uh, ja, dat het toch ook uh, uh, verder kan escaleren dat die groep groter wordt en dat het overslaat naar, naar andere steden. Okay. En je hebt het over relschoppers. Um, er is boosheid onder hen. Uh, we hebben het al wel eens aangestipt hier in het Radio 1-journaal. Sinds de rellen ontstaan zijn dat het te maken heeft met de dood van een 69-jarige man uh, die op straat met een hakmes stond te zwaaien en vervolgens doodgeschoten werd door agenten. Daar werd ook in eerste instantie niet helemaal um, de waarheid over gesproken. Die boosheid, is, die, is dat nou echte boosheid over um, de tweedeling in de samenleving? Of, of gaat dit ook om sensatiebeluste jongeren die komen rellen? Ja, ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat er zeker veel jongeren nu worden aangetrokken door het vuur... en eigenlijk alleen maar meedoen vanwege die sensatie. Maar als je rondloopt in die wijken... dan merk je dat er gewoon ook heel veel uh, frustratie is. Mensen voelen zich uh, slecht behandeld door de politie. Uh, dit zijn wijken met bijna alleen maar uh, immigranten. Uh, waar de werkloosheid heel erg hoog is. Dus ja, mensen leven eigenlijk een vrij uitzichtloos uh, bestaan. Het zijn een soort parallelgemeenschappen, inderdaad uh, volledig buiten de maatschappij. Uh, dus ja, ik denk dat het een combinatie is van, van sensatie en, en heel veel frustratie. Mm. En mensen zijn inderdaad uh, boos over de dood van die man. Dat is een, het was een oudere man, die uh, uh, werd gearresteerd. Uh, dat begrijpen ze niet... En omdat er al veel frustratie is, zeg maar, ja, euh, denken veel mensen dat deze rennen nu ook euh, zijn uitgebroken. Hey, dit, opmerkelijk, hè? want euh, Zweden wordt vaak aangehaald als voorbeeld van hoe een verzorgingsstaat goed zou kunnen werken. Wat is daar misgegaan? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, euh, ik, ik denk dat we nu vooral euh, euh, de, de meeste aandacht nu gaat eigenlijk hoe, hoe krijgen we greep op de situatie... Maar natuurlijk wordt er gesproken over bijvoorbeeld immigratiebeleid. Zweden is een heel klein landje en uh, behoort tot de landen dat het meest asielzoekers krijgt en ook het meest verblijfsvergunningen geeft. Uh -huh. En daar zijn ze eigenlijk altijd trots op geweest, maar natuurlijk komt dat beleid uh, onder druk te staan. Er wordt ook gesproken over integratiebeleid dat uh, gefaald heeft en ja... Niemand heeft eigenlijk een pasklaar antwoord op dit moment... maar daar zal ook de komende tijd heel veel over worden gesproken. Ja. Nou, ook door ons, uh, Rolien. Want wij gaan uh, na half negen in gesprek met Petra Bromans... hoofddocent Scandinavische Talen en Culturen in Groningen. Hopen we meer te weten te komen over hoe het daar zo mis heeft kunnen gaan. Dankjewel, Rolien, voor nu. Mocht er nog wat gebeuren, hou ons dan op de hoogte. Het is twaalf minuten over zeven. Door naar de onrust over de verkoop van pingegevens. Zijn ze helemaal gek geworden en ik ga wel weer contant betalen. Het zijn maar een paar van de vele ongeruste reacties op bijvoorbeeld Twitter. En ze maken zich zorgen over het nieuws dat informatie over het pinggedrag van klanten mogelijk aan winkeliers en bedrijven wordt verkocht. Equens, het bedrijf dat de informatie verwerkt, heeft daar plannen voor. En is daarover in gesprek met banken. En die banken beginnen steeds meer te twijfelen of dat nou wel zo'n goed idee is. Ik heb contact met Jaap Henk Hoekman. Hij is privacyonderzoeker. Meneer Hoekman, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Deelt u de ongerustheid die bestaat bij politici, bij consumenten? Uh, absoluut. Want? Ik denk dat het een, een slecht idee is dat uh, banken uh, dit soort gegevens gaan verkopen aan derden. Uh, banken die handelen in vertrouwen. En die, in feite wordt op deze manier het vertrouwen dat zij onze transactiegegevens privé houden geschaad. Nou zegt uh, Equens uh, dat zij alleen. Uh, zich beperken tot gegevens per wijk. Hè? Dus dat het niet gaat om individuele informatie. Is dat voor u voldoende garantie dat er uh, op privacy gelet wordt door Eekwens? Nou, Er zijn twee kanten aan. Kijk, aan, de een, aan de, ten eerste is het uh, onafhankelijk van, van het feit... dat het om de, alleen de cijfers van een postcode gaat zodat uh, de gegevens die Ecos dan verkoopt. Uh, zijn afgeleid van transactiegegevens die wel degelijk uh, zeg maar persoonsgegevens zijn. En de banken hebben zelf in hun uh, Code of Conduct afgesproken. hun gedragscode dat zij uh, dat soort dingen niet zouden doen. Dat ze niet, dat, dat niet een doel is op basis waarvan zij uh, gegevens verzamelen. Mm -hmm. Dus dat is één aspect daarvan. Het tweede aspect daarvan is dat uh, afhankelijk van de context. zo'n zo postcodecijfer uh, nog behoorlijk identificerend kan zijn. Um, als je bijvoorbeeld voorstelt dat je een, een, een, een pintas hebt en je woont in Souwoord en je gaat in, in Amsterdam pinnen... dan is waarschijnlijk jouw pincode, uh, uh, postcode de enige code in heel Amsterdam die op dat moment gebruikt wordt. Ja, dus, dus is het herleidbaar, zegt u? En dan is het absoluut herleidbaar ja. en helemaal als je dat bijzonder combineert met uh, zeg maar OV-gegevens... als je ingecheckt en uitgecheckt bent met een, met een persoonlijke ov chipkaart ja, en ja, met openbaar ja. voer naar Amsterdam gegaan... Ja, want daar zit natuurlijk je... het gevaar in als je die gegevens gaat combineren. Nou daar zit een gevaar in en er is sowieso nog onafhankelijk van het, van het combineren van dat gegevens is het gevaar dat uh, je, er worden op deze manier wel hele uh, gevoelige profielen opgesteld, weliswaar niet over mij als persoon, maar bijvoorbeeld wel over een wijk waarin ik woon. Mm -hmm. En uh, ook, die, ook die gegevens worden volgens wel gebruikt om uh, mijn gedrag te voorspellen of, of mijn, uh, mijn gedrag te beïnvloeden. Ja. Ik kan mij voorstellen dat uh, verzekeraars ook wel geïnteresseerd zijn in dit soort gegevens. Ja, absoluut. Maar je kunt je, je kunt je allerlei dingen voorstellen. En dit is dan een eerste kleine stap in een richting waarin steeds meer gedetailleerde gegevens over onze transacties verkocht worden aan derden. Dus ik maak me daar zeker zorgen over. Ja. En ik, op zich vind ik het goed om te horen dat de banken daar toch ook nog even over nadenken. Want ja, uiteindelijk vertrouwen we wel zeg maar, datgene wat ze primair verkopen aan hun klanten. Mm -hmm. En u had het al over die gedragscode, hè? Um, ja. Daarin wordt toch ook gesteld dat um, als er van regels wordt afgeweken, dat de klant toestemming moet geven daarvoor? Ja, dat is een algemeen principe dat als jij persoonsgegevens verwerkt, uh, dan, dan doe je dat met een bepaald doel. Uh, dan, dan moet je uh, of in een contract uh, met een klant uh, zeg maar, uh, toestemming voor krijgen. Dus normaal gesproken is dat zo als jij een bankrekening opent of als je een pinpas krijgt. Maar als je na de, hand de regels verandert, dan zul je opnieuw toestemming moeten krijgen. Ja, ja maar dan is er toch op zich niks mis, want dan zeg ik toch gewoon nee? U mag, u mag niet mijn gegevens verkopen? Uh, nou, als ze dat inderdaad doen. Dat was mij niet duidelijk uit het plan van Eken, zodat ze dat zo hadden opgezet. Oké. Okay. Dus, maar goed, het zou natuurlijk kunnen dat de banken... want die nou, schrikken een beetje, denk ik, van de onrust die ontstaat... en de kritiek die is geuit gisteren naar aanleiding van het nieuws. Ja. Um, stel dat de banken op die voorwaarden uh, wel ermee akkoord gaan. Zou u het dan oké okay vinden? Nou ja, dan is alleen het juridisch bezwaar uh, weggenomen. Daarmee is volgens mij het maatschappelijke bezwaar tegen nog absoluut niet tegen. Uh, uh, en uh, ook, ook gezien het feit dat uh, op steeds meer plekken je bijvoorbeeld alleen nog maar kunt binnen... en een krijg je niet meer geaccepteerd wordt, is dit allemaal een zorgelijke ontwikkeling. Ja, de, de, de, de keuzevrijheid neemt in feite ja, af. Ja, ja, je hebt geen keuze meer, absoluut. Ja. Jaap Henk Hoekman, dank u wel. Graag gedaan. En straks maken we Scheveningen enigszins luidruchtig wakker. Zoals hier daar woont. NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Onze excuses alvast. Het is 16 minuten over 7. Amerika. Amerika is volgens president Obama namelijk veiliger geworden door de inzet van drones in de strijd tegen terrorisme. Hij zei dat in een toespraak op een militaire academie. Plots have been disrupted that would have international aviation, US transit systems, European cities, en onze troepen in Afghanistan. Simply put, deze strikes hebben leven lives. Door de inzet van drones zijn aanslagen op internationale doelen en de Amerikaanse troepen in Afghanistan voorkomen. Kortom, de drone-aanvallen hebben levens gered, al dus Obama. Volgens de president is het gebruik van drones dan ook niet in strijd met internationaal recht. America's actions are legal. So, this is a just war. A war waged proportionally, in last resort and in self -defense. De onbemande vliegtuigjes moeten wel proportioneel worden ingezet... en alleen als laatste middel voor zelfverdediging. Ook wil Obama zoveel mogelijk burgerslachtoffers voorkomen. Taken, no en Obama stelt dat als de voedingsbodem voor extremisme niet wordt weggenomen... een oorlog tegen terrorisme met drones, averechts zal uitpakken. Through drones, or special forces, or troop deployments will prove self-defeating and alter our country in troubling ways. Thank you very much, everybody. God bless you. May God bless the United States of America. President Obama, die verder nog uh, maar een keer pleitte... voor de sluiting van de omstreden gevangenis Guantanamo Bay. Uh, na acht uur praat ik met Willem Post, Amerika kenner, over de toespraak van Obama. Nu ja, met Jolande van der Velden over de verkeersinformatie. Hoe staat het er voor, Jolande? Ja, best wel goed, hoor. Twee korte files bij Amsterdam. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 3 kilometer. Aansluiten op de A10-ring -de westrichting Den Haag. Tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer. En nog Remmers, die is in Scheveningen. Tussen de crawlers en de powerboten. Gaat de sleutel al uh, om? Nee, nee, om acht uur komen de teams. Okay. Er zijn geen Nederlandse teams, daar hebben we het net al over gehad. Hè? Maar het is wel voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... dat het WK Powerboats op zee hier in Scheveningen aan de kust wordt gehouden. Ze gaan echt vlak langs de kust scheren. Powerboats. Ik moest even terugdenken. Volgens mij was het een Veronica-serie Miami Vice. Dit was het, toch? Ja. Maar twee ook alweer op die boot, bij Miami Vice, Crockett Tubs. Oh ja, Crockett yeah. Tubs, ja. <laughs> ja. En dan is het leuk, ik praat nu met, met Bas Verhul, die het hier organiseert. U hebt die boot! Ja, dat is een tijdje geleden. De Miami Vice-speedboot hebt u? De Miami Vice-speedboot, ja. Hoe komt u daar nou aan? <laughs> internet. <laughs> Ga weg, die stond gewoon ergens op een soort marktplaats. Oh, het is, uh, door het internet kom je nu in contact met mensen over de hele wereld. En het, is, het, is het, ja, het was even zoeken, maar uiteindelijk uh, hebben we de eigenaar gevonden van een van de boten. En, en waar vond u die, die, die, die powerboot? In Amerika, in Ohio. Lag die ergens zomaar... Nou, die man had er wel uh, goed voor gezorgd. Maar uh, ja, dat, uh, hij lag daar. Ja. <laughs> en we zijn er toen heen gegaan een stukje gevaren. En, uh, ja, zo is eigenlijk, uh, word je dan bevangen door het powerboten, Want hoe gek het ook klinkt, ik ben een zeiler. <laughs> Echt waar? Ja, ik ben een zeiler. Bent, ja, nou kan dat ook hard gaan, maar niet 196 kilometer per uur. Nou is het wel zo dat die, die tubs en boot? dat is natuurlijk... Uh, ja, het is een tv-prop geweest. Dat zal niet... Dat is niet wat hier ligt. Toen de tijd wel. Toen de tijd was dat uh, hot. En uh, eigenlijk is het zo gekomen dat uh, ik heb die boot business to business weggezet. Er was veel animo voor. En ik wilde de motoren reviseren voor het volgende jaar om hem weer goed te maken. Ik uh, weer het internet en ik kom een site tegen waar ze deze boten hebben. Dus ik belde die mensen gewoon op. Ik zeg, joh, ik wil meedoen. Maar toen was het van ja, dat is uh, in hun ogen oude meuk. Met slechts duizend pk. Dat is niks. Nee, dus... <laughs> jaren tachtig gedoe, nee, want ik hoor net... U, u, u zei net, wat hier op de trailers ligt voor ons... Er staat een hijskraan naast, een telescoopkraan. En straks komt de kraanmachinist... maar dat, dat, dat, moet niet zomaar deze, dat moet niet zomaar een kraanmachinist zijn... want zo'n schip kost wat hier ligt, zo'n boot? Nou, dat begint met een getal met zes cijfers. Zonder motoren. Een miljoen. Ja. Polyesterboot. Van een miljoen, ja. waar de piloten ingaan. Piloten zijn het. En uh, wat gaat er deze ochtend gebeuren? De teams, want u zei net, het is nog altijd nog maar afwachten of alle teams opkomen dagen. Ja, dat is een uh, vervelend iets. Daar zijn we al jaren voor aan het strijden. Maar het is net als bij Formule 1. Uh, het kan natuurlijk zo zijn dat die jongens onderweg, ze rijden allemaal over de weg. Het kan zijn dat ze ergens uh, ja, pannen krijgen of iets van die naart. En uh, ja, hoe ho lang dat duurt weten ze niet. Maar ze proberen natuurlijk op tijd te komen. Daar en... kan dat van afhangen? Daar kan het van afhangen. Ik zou zeggen ga op tijd rijden, dan ben je op tijd de Scheveningen. Ja, maar deze jongens zijn erg druk. En uh, die proberen alles. Uh, ja, die hebben gewoon echt time management. En als er ook maar iets tegen zit, dan kan het wel eens zijn... Dat ze, dat ze zeggen van ja, nu halen we de eerste paar races niet. En dan draaien we maar om. Maar dat komt niet vaak voor. Ze komen wel, de meeste. Ja, ja, ja. Engeland komt ook. De boeien liggen al op de kant klaar. Er moet natuurlijk een vaarverbod zijn hier in de buurt van Scheveningen... als je de haven uitgaat. Uh, want het hele weekend gaat er gereisd worden. Er zijn drie races, er zijn ook drie categorieën. Uh, drie races, twee categorieën. Oh, sorry. Ja, nee, geeft niet. Uh, we hebben twee categorieën. Je kan het nu niet zien, want uh, iedereen is nog uh, in het hotel... Uh, ze hebben zometeen eerst een meeting en dan gaan we al het uh, papierwerk doen. Dus voordat er uiteindelijk gevaren wordt, uh, is het half tien. En dan mogen de eerste gaan varen. Uh, het terrein is afgezet op het water. En dat is logisch, want als je daar uh, met zulke snelheden vaart, dan uh, wil je niet uh, iets tegenkomen. Ja. Iedereen, iedereen kan gewoon gaan kijken. Als je Op de, op de, op de boulevard van Werschevingen kun je het hele weekend kun je de, de racers volgen, verder kijken, meenemen. Uh, links van mij wordt al een, staat al een steentje broodje Beenham. Het is jammer dat het een beetje grijzig, regenachtig is. Maar de echte liefhebber van Powerboat die trotseert. Je doet de oordopjes in, paraplu op. Ja, nou, oordopjes hoeft niet. Oh. De, de, de, iedereen denkt natuurlijk dat het een hoop herrie maakt. Dat doet het ook wel als je er vlakbij staat. Dat doen raceautos ook. Maar, uh, so op Open Zee valt het mee. Op Open Zee valt het mee, absoluut. Ja. Goed, eens kijken of we in de buurt van de boten kunnen komen... en daar de eerste teams er zijn. Ben benieuwd in Het is in ieder geval geen stranddag, kan ik u vertellen. Vergeet het maar met een handdoek en de bikini. Het gaat ook vandaag weer regenen. Het spijt me zeer. We'll super Trump met uh, it's raining again. Vijf minuten over half acht. We gaan er maar verder geen woorden aan vuil maken hè, over die regen. Fraude bestrijden. Zo wil minister Schipper van Volksgezondheid graag gezien worden. Toch is niet iedereen ervan overtuigd... dat Schippers zorgfraude ook echt serieus neemt. De PVV en de SP steunden gisteren na een debat... dat de hele dag duurde, een motie van wantrouwen. Ja, daar baalt minister Schippers van.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 Maar mijn inzet op fraude is onverminderd groot. Ik heb een stevig beleid neergezet. En dat zal ik ook zeker doorzetten. Want waar we het wel over eens zijn, is dat fraude ontoelaatbaar is. Heel schadelijk voor de gezondheidszorg. En heel schadelijk ook voor die mensen die iedere dag heel hard werken. Heel integer hun werk doen. Ja, die lijden ook onder het feit dat je kwaadwillende in zo'n sector hebt. die zich over de rug van de premie betalen verrijken. Als je naar het debat luistert, dan valt op dat het eigenlijk helemaal niet duidelijk is om hoeveel het nou gaat, dat ook niet duidelijk is hoe het nou allemaal precies aangepakt en opgelost moet worden. Snapt u dat dat een gek beeld geeft voor mensen die nou ja, te maken hebben met zorg en premie moeten betalen? Ja, kijk wat met fraude is, is dat als je aan mensen vraagt, fraudeert u? in een enquête, dan zullen zij niet spontaan een vinkje zetten. He, want fraude is illegaal, fraude is crimineel en dan ga je niet trots uh, over rondlopen toeteren. Uh, dus je moet echt opsporen. En dan is het toch heel lastig om te zeggen, hoeveel is het nu precies? En er is ooit Amerikaanse schattingen gedaan dat in ieder systeem 10% naar fraude gaat. Ja, daar komen hele grote getallen uit. En ik vind het wel van belang om te weten, hoe groot is het nou eigenlijk, dat we wat preciezere getallen krijgen. Want 10%, ja, welke maatregel je dan ook neemt. En hoe zwaar je pakket ook is, 10% is 10%. He, dus ik wil graag uh, veel meer weten over hoeveel, waar hebben we het precies over Tot nu toe is het niet gelukt om duidelijk te krijgen om hoeveel het gaat. Waarom zou dat dan nu wel lukken? Nou ja, kijk, het is niet gelukt, dat weet ik niet. Want ik heb een heel financieringssysteem veranderd. Het financieringssysteem was zeer fraudegevoelig. Dus zo zijn er heel veel besluiten genomen. Ook dat verzekeraars eh, zeg maar financieel zelf op de blaren moeten zitten als ze het laten lopen. Ja, dat zijn belangrijke besluiten. En ja, dat is een stevig pakket wat daar ligt. En dat werken gewoon echt consistent af. Ik zou het zo 1, 2, 3 niet weten wat deze... Uh, uh, wat de PVV dan zelf zou doen om het, uh, om het uh, uh, de kop in te drukken. Wordt u er boos van als partijen zeggen u doet te weinig, u doet niks? Nee, ik word wel boos van fraude. Want dat is kwaadwillenden die over de rug van goedwillenden hun zakken vullen. Daar word ik boos van. Maar in de politiek heeft iedereen zijn eigen afweging. Het is aan mij om zo goed mogelijk uit te leggen wat ik doe. En het is aan hen om daarover te oordelen. Zo zitten de rollen in de politiek in elkaar. Uiteindelijk werd die motie van wantrouwen dus alleen door de PVV en de SP gesteund. Edith Schippers was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril. En zo dadelijk meer over de stand van zaken in het onderzoek naar die brute moord op de militair in Woolwich bij Londen. Rond uh, kwart voor acht hoort hij dat.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 En het is 1 minuut over half acht. We gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. 40 van het kalfsvlees en 13 van de biefstukken is besmet met de ESBL-bacterie. Blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Mensen worden niet ziek van die bacterie, maar die kan er wel voor zorgen dat antibiotica niet meer aanslaan. Steeds meer zwangere vrouwen melden dat ze op hun werk worden gediscrimineerd. Ze krijgen geen salarisverhoging of hun contract wordt niet verlengd. Het College voor de Rechten van de Mens deed 60% meer uitspraken over dit soort zaken dan voorgaande jaren. In de Zweedse hoofdstad Stockholm was het voor de vijfde nacht onrustig. Relschoppers staken zeker vijf auto's in brand. En die rellen braken zondag uit nadat de politie een man met een hakmes doodschoot. De brandweer in Groningen heeft een gewonde man van het dak van een brandend sportcentrum gehaald. De man heeft verschillende schotwonden. De politie vermoedt dat hij de eigenaar is van het sportcentrum en dat hij is overvallen. En dit jaar gaan minder Nederlanders op zomervakantie dan vorig jaar. Volgens onderzoeksbureau NBTC Nipo is het aantal mensen met vakantieplannen gedaald met 300.000 ten opzichte van vorig jaar. Dat komt neer op een daling van 3%. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. In het oosten van het land begint de dag met lage temperaturen. Op dit moment ligt het kwik dicht bij het vriespunt en aan de grond is het min 2 graden geweest. In het westelijk helft van het land zijn er veel wolkenvelden, daar ligt de temperatuur tussen 6 en 8 graden en vallen er enkele buien. Die wolken en buien breiden zich verder over het land uit, maar het noordoosten en oosten houden het grotendeels droog en daar blijft vrijwel de hele dag de zon schijnen. Temperaturen in het oosten dan ook het hoogst, rond de 13 graden, in het zuidwesten wordt het 11 graden. De buien kunnen vanmiddag wat zwaarder worden, er is een kleine kans op onweer. Vanavond trekken de buien weg en vannacht is het dan overal droog. De temperatuur daalt vooral in het zuidoosten van het land opnieuw tot dicht bij het vriespunt. De zaterdag begint in de ochtend met van tijd tot tijd zon, maar vanuit het noorden neemt snel de bewolking toe, later gevolgd door regen. Temperaturen temperatuur is zaterdag 11 tot 14 graden. Ook zondag is er kans op wat regen, vooral in de oostelijke provincies. En ook dan wordt het niet warm, 12 tot 14 graden. En leidt die regen dan tot problemen op de weg, Jolanda van der Velde. Nee, dat valt reuze mee. Uh, ja, de dagelijkse file moet ik zeggen op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Voor het knooppunt drie kilometer. En een auto heeft spanband verloren op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Daardoor tussen afritten wageningen en de Oosterbeek twee kilometer. De rechte ook is dicht. De Giro d'Italia heeft dit jaar geen geluk met het weer. Net als wij trouwens. En van de Consumentenbond krijgen we straks details over die ESBL-bacterie. Blijf luisteren.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 Veel rundvlees dat in de supermarkt of bij de slager ligt, is niet veilig. 40 van het kalfsvlees en 13 van de biefstukken... is besmet met de ESBL-bacterie. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond... in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Ik heb contact met Babson de Staak van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met dat rundvlees? Wat is dat voor bacterie? Nou, Dat is een bacterie die op zichzelf niet schadelijk is... maar die heeft de eigenschap dat die antibiotica afbreekt. Dus um, van die bacterie zelf word je niet ziek als je, dat, uh, als, als je die consumeert... of als dat op je vlees zit. Mm -hmm. um, maar als je die ESBL-bacterie in je lijf hebt, als je daar drager van bent... Um, en je gaat een antibiotica-kuur doen omdat je ziek wordt... Uh, door een hele andere oorzaak... dan kan het zijn dat die antibiotica niet werkt. En dat is zo dat nu al heel veel antibiotica uh, resistent is voor deze bacterie... Um, dus ja, dat kan een probleem zijn. Want dan kunnen ziektes niet behandeld worden. Hmm, um, en hoe komt die bacterie in dat vlees? Nou, het is een darmbacterie die voorkomt, uh, dus in de, uh, in de darmen van dieren. Uh -huh. um, en vervolgens worden ja, die dieren worden dan vaak behandeld met antibiotica als ze ziek zijn, maar soms ook preventief. Um, en dan wordt, doordat ze met antibiotica behandeld worden, worden, ze resist, worden die bacteriën resistent tegen antibiotica. Nou, en dan vervolgens ergens in de keten, uh, dat kan zijn met het slachten of met het, uh, uh, het uitsnijden van vlees of het verpakken. Dat is niet duidelijk waar dat precies gaat. Gebeurt, um, komt die bacterie op de buitenkant van het vlees terecht. Okay. En op die manier kunnen mensen dus met het uh, ja, consumeren van vlees, kunnen zij besmet raken met die bacterie. Uh, kunnen we dan stellen dat we bijvoorbeeld beter biologisch vlees kunnen kopen of, of scharrelvlees? Ja, dat zou je denken. We hebben vorig jaar hebben we onderzoek gedaan naar kip, ESBL op kip. En daar bleek dat er echt beduidend minder ESBL voorkwam op, uh, op biologische kip. En kip was nog veel meer besmet. Hè. Dat was echt 99 procent. Um, hieruit blijkt, want ook ook hier hebben we gekeken bij dat rundvlees. In ieder geval bij de biefstuk, niet bij de kalfstuk, maar, maar wel bij de biefstuk. Hebben we ook biologisch vlees en scharrelvlees meegenomen. En daar blijkt die bacterie ook net zo goed op voor te komen. Dus ja, die keuze maakt het niet beter. Okay. Hoe groot zou de risico voor onze volksgezondheid kunnen zijn? Voor onze gezondheid? Ja, dat is lastig in te schatten. Um, he, want het ligt er dus aan of je ziek wordt. Mm -hmm. Maar goed, er is op dit moment nog maar één groep antibiotica die uh, resistent, uh, of die niet resistent is uh, voor deze bacterie. Um, en je ziet dat die bacteriën die gaan. Uh, die resistentie die ontwikkelen ze steeds meer. Dus het kan zijn dat ze op een gegeven moment ook resistent worden... voor die laatste groep antibiotica. En dat is natuurlijk wel, ja, dat kan een probleem vormen. Um, op dit moment is ongeveer 1 op de 10 mensen in Nederland... besmet met de ESBL-bacterie. Um, maar het kan ook weer, de besmetting kan ook van mens op mens overgaan. Dus ja, wij vinden dat er echt wel een, een gevaar is voor de volksgezondheid. Um, en we raden consumenten ook aan... om in ieder geval hun vlees ja, daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Maar ja, uh, hoe moet je zorgvuldig om? maar met dat vlees dan dat Ja, nou ja, goed, kan u kunt u het, het niet uitbakken? Ja, je kunt, als je het goed verhit, door en door. Hè, met een biefstuk zit het uh, alleen aan de buitenkant. Dus dat kun je van binnen rood laten. Maar gemalen vlees. Hè, dan zit het, Die bacterie die op de buitenkant zit, die komt helemaal door het vlees heen. Dus mm. dan moet je het echt goed door en door bakken. Dus je op... geen rauw vlees eten? Nee, geen rauw rundvlees eten. Um, behalve dus een biefstuk uit één stuk. Dat kan wel. Maar gehakt of tartaar moet je echt goed doorbakken. Of worsten en dergelijke. Um, want dat is gemalen vlees. Dus het kan door het hele vlees zitten. Mm. Dus goed verhitten. Maar ook hygiënisch omgaan met het vlees. Dus zorgen dat je niet dezelfde snijplank gebruikt voor vlees en vervolgens voor je groente, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Vorken die je gebruikt om dingen uit de verpakking te halen. Doe ze meteen uh, bij je afwas. Handen goed wassen. He, op die manier kun je het wel voorkomen. Maar een ander probleem, he, dat antibiotica gebruik in de intensieve veeteelt, dat ook een grote oorzaak is van dat die ESBL-bacteriën zich kunnen ontwikkelen. Dat vinden wij ook dat aangepakt moet worden. Dus aan nee. de ene kant, consumenten kunnen voorzorgsmaatregelen in acht nemen, maar die antibiotica en die veeteelt, die moet ook nog verder naar beneden gebracht ja, nou worden. Nou zegt het uh, productschap vee en vlees uh, daarover... dat het onmogelijk is om uh, antibiotica uit de voedselketen te halen. Wat vindt u daarvan? Nou, We hebben gezien dat het antibiotica-gebruik uh, eerst heel erg hoog was. In 2007 lag het op het hoogste niveau ooit. Uh, we hebben daar jaren over aan de bel getrokken... en ministeries uh, bestookt met brieven. Uh, nou ja, onze onderzoeken laten ook zien dat er heel veel ESBL is. Dus uiteindelijk zijn er wel maatregelen genomen. Uh, zowel wettelijke maatregelen... als uh, dat er vanuit de sector zelf maatregelen genomen worden. Dus we zien dat het antibiotica-gebruik de afgelopen jaren is gehalveerd. Mm -hmm. Maar wat ons betreft kan het echt nog verder naar beneden. Hè? Dus dat het echt alleen gebruikt wordt in uiterste noodgevallen. Dus als een dier ziek is en het is het echt nodig om beter te worden. Ja. In dat geval, maar niet zo van dan niet, geven, preventief. Maar alle, ja. nee, niet preventief of we geven voor de zekerheid inderdaad. Alle dieren eromheen die ziek. Ja, misschien worden die ook ziek. Op die manier, ja, dat, dat zou toch anders moeten. En ook zorgen dat, dat als, die, als die dieren in hygiënische omstandigheden leven, of een betere huisvesting, dan worden ze ook minder snel ziek. En dan zou je ook minder antibiotica nodig hebben. Duidelijk. Babs Van der Staak van de Consumentenbond. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het is elf minuten over half acht en dus is het tijd voor de sport. En uh, dan gaan we naar Gio Lippens. Hè? Gio, goedemorgen. Ja. Ai. Hey, het was uh, heel koud vannacht. Um, ja. Ik heb de deken goed opgetrokken aan de neus. Ja, zo is dat. <laughs> ook in Italië hebben ze er last van. Hè? We hebben het gisteren ook al eventjes over gehad bij de Giro d'Italia. Gisteren vertelde je dat er gedacht wordt over het schrappen van een paar beklimmingen dit weekend. Je hebt gelijk gekregen. Ja, de nachtvorst is daar wat extremer dan hier. Maar het heeft ook natuurlijk met de hoogte te maken. Hè? De Passo di Gavia en uh, de Stelvio die zijn allebei uit het uh, parcours gehaald. Ja, en dan uh, bloedt mijn, uh, mijn wielerhart toch wel een beetje. Want dat zijn twee legendarische bergen. Uh, ja, vergelijk het maar met uh, de Tourmalet, met uh, de Obisque in de Tour de France. Dat zijn gewoon echt bergen van naam. En als je die eruit haalt, ja, dan snij je toch een beetje de ziel uit het laatste weekend van de Giro. Hmm. En er zijn ook al etappes ingekort. We hebben zelfs een dag gehad waarop er geen beelden waren van, uh, van een etappe. Is het ja. sowieso niet een beetje een... Ja, Mislukte Giro. In het, het watergevallen Giro. Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet natuurlijk. Die dag met, zonder die beelden, aan de andere kant, dat maakt het ook weer heroïs. Hè, want we moesten wachten ja. tot uh, 350 meter voor de streep voordat we de eerste man Sant'Ambrogio. Oude zagen tijden, opduiken. ja. Ja, nou, Italiaan was het die, die opdook uit de mist hè, samen met, uh, met Nibali. En ja, dat, dat zijn toch wel een beetje, beetje, beetje de ouderwetse beelden. Aan de andere kant, in deze ja, moderne tijden verwacht je wel dat je iedere beweging van elke wielrenner, uh, de hele etappe zo'n beetje kunt zien maar het is inderdaad het weer is wel bepalend geweest want denk ook maar even terug aan uh, wat er Bradley Wiggins overkwam uh, die daalangst, uh, die angst om uh, te vallen allemaal in de stromende regen, hij was een paar keer gevallen ja, en uh, dat heeft echt wel de Giro bepaald uh, dit jaar Los daarvan trouwens. Nibali heeft sinds die tijdrit van gisteren... vier minuten voor op de eerste concurrent op Evans. Dus de Giro is eigenlijk ook wel beslist, hoor, ook wel voor dat laatste weekend. En nog even, ze hebben die Gavia en die Stelvio eruit gehaald. Maar daarvoor in de plaats komen wel de Paso di Tonale, is ook wel een redelijk bekende berg. En de Castrine, die ken ik zelf niet. De finish is gewoon zoals het uh, gepland was op de Val Martello. Dus het is wel een bergetappe, maar het is wel eigenlijk een gewone bergetappe. En niet zo'n bijzondere, legendarische bergetappe zoals over de Gavia... Ja, de stelvio. Oké, okay. goed. Nou, we laten het wielrennen even los. Um, we gaan naar het voetbal met jou. Um, de play-offs hè, voor uh, een Europa League-ticket. Um, wat, wat, wat vind je van de wedstrijden tot nu toe? Ja, ik vond die wedstrijd tussen Twente en Utrecht. Kijk, het, het was geen uh, geweldige wedstrijd, hè, want daar hebben we het gewoon eventjes over. Hè, die, die Europa League-kwalificatiewedstrijd. Uh, uh, Zondag is dan de tweede wedstrijd. Twente verloor thuis van Utrecht met uh, 0-2. En Utrecht kwam eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk veel aan aanvallen toe. Het was een beetje Catanaccio spelen, het was een beetje voorzichtig voetballen. Maar ja, uiteindelijk scoren ze wel twee keer. En ja, dat was echt een klassieke blunder van iemand die het eigenlijk het minst gunt. Uh, de keeper van FC Twente, Sander Bosker, uh, toch een beetje in het boegbeeld van, uh, van Twente. En uh, ja, die komt op een gegeven moment uit zijn goal... wil de bal uh, eigenlijk met, met, met een soort schijnbeweging langs een aanvaller uh, bewegen... Mm -hmm. En uh, op dat moment mist hij de bal en uh, is het doelpunt. En ja, dat, dat zijn van die momenten dat gun je eigenlijk niemand. En nee. zeker niet op zo'n moment. Aan de andere kant, goed, het gaat om een Europa League-ticket, dat weten we allemaal. Dat is, en dan gaat het ook nog om de voorronde van de Europa League. Nou ja, maar ja niet toch wel belangrijk, belangrijk voor ja, een club. Hè? Zeker, zeker ja. voor clubs als Utrecht en Twente, denk ik. En um, Go Ahead Eagles gaat goed, hè? De promotie ja. lijkt me. Nou, heel dichtbij voor... Uh, 3-0 tegen Volendam. Uh, laatste competitieronde trouwens, om nog even in de herinnering te wekken. Dat doen ze liever niet in Volendam. <lacht> maar dan verloren Volendam <laughs> met 3-1 van, uh, van Go Ahead. En daardoor verloren ze ook uh, uiteindelijk het kampioenschap. Hè. Dat ging toen naar Cambuur. Ja, en uh, gisteren was het gewoon 3-0 overtuigend. En ja, het lijkt eigenlijk er een beetje op dat die uh, return in Volendam een formaliteit is. En het allermooiste van Go Ahead, laten we dat gewoon even heel eerlijk zeggen. Want ze hebben allebei natuurlijk een eredivisie verleden. Maar Go Ahead, ja, dat is zo'n club die speelt nog in zo'n echt Engels stadion. In een volkswijk, uh, de Adelaarshorst, uh, alles ruikt daar gewoon naar, uh, naar voetbal. Ja, Zo'n club gun je het ook al hoor. Volendam ook. Maar uh, go ahead. Dat is toch wel heel bijzonder dat die het uh, uh, mogelijk gaan redden. En die andere wedstrijd, om nog even compleet te zijn. Sparta tegen Roda. Sparta ook natuurlijk een echte oude traditieclub. Uh, Roda, de enige eredivisieclub nog uh, in de strijd. Dat werd 0-0. Dat ziet er dus wel redelijk gunstig uit voor Roda. Oké. Okay. We gaan het allemaal weer volgen en dat doen we samen met jou. Gio Lippens, dank je voor vanochtend. Graag gedaan. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. zo meer hoort over de arrestaties in Londen... na de brute moord eergisteren. De inwoners van het Amerikaanse stadje Moor... dat afgelopen weekend zwaar werd getroffen door een tornado... zijn nog steeds afhankelijk van noodhulp. Ze zijn daarbij vooral op elkaar aangewezen. Lokale media spelen op hun beurt een belangrijke rol bij het organiseren van de noodhulp. No trees, no houses for anywhere around. No landmarks. You don't even know where you are where you're standing over there. <laughs> our cars in our was. Lokale stations in de staat Oklahoma roepen op om geld en spullen te doneren aan de slachtoffers van de tornado. Ook de uitzendingen van de sportzender The Sports Animal... staan in het teken van de hulp. WWLS, The Sports Animal. Hour number one is the middle of the day show in studio. Mark Rogers with you here. I'm today we're going to continue to take phone calls... Uh, and try to facilitate the best way to get goods and services... to people that have been affected by the tornadoes of this past weekend. And uh, I would just say to you... If you're out there, give us a call. En de bevolking geeft massaal gehoor aan deze oproep. Let's get Jimmy Paris in. What's up, Jimmy? How are you doing? water, Jimmy Paris vraagt onder meer water, zonnebrandcrème en handschoenen te doneren aan een lokale kerk. De hulpverlenende rol van de media blijft niet onopgemerkt. Ik wil de media bedanken voor het verspreiden van cruciale informatie... en voor hun hulp bij het zoeken en redden van mensen... zegt de gouverneur Mary Fallon van Oklahoma. Toch gaat er ook wel eens iets mis. That, uh, to yes. Well, let me correct you on that. I just drove over from Yukon to Concho to give blood tomorrow between one and six. I'm really sorry. I appreciate you calling ah. and correcting me, but I was just there today and I was told today. So, okay, you get a bill in the mail from again. Okay. Jij kan een bonnetje van mijn benzinekosten verwachten, zegt een luisteraar nadat hij door een fout van de zender voor een gesloten bloedbank had gestaan. De presentator neemt het sportief op. You know what? I deserve that. Yeah. Go ahead and send it. Dat heb ik verdiend, dus stuur die bon maar op, zegt de presentator. Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg? Uh, nou ja, voor een uh, vrijdagochtend uh, ja, vrij standaard. Uh, korte files bij Amsterdam. Eentje op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Bij het knooppunt Komplein 2 kilometer. Op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij het knooppunt Badhoferdorp 3. En op de A10, de ring west richting Den Haag. Bij Westpoort 2 kilometer. Oké, okay, Volander, dan, dank je. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal. You're not the type, type of girl to remain with the guy, with the guy shot. Fijn vind als u bij me blijft. Andy Grammer, Fine By Me. Het is negen minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Is het al tijd voor bier? Het aantal bierbrouwers in Nederland stijgt snel. En dan gaat het niet om grote jongens, zoals Heineken of Goals, maar om ambachtelijke brouwers, vaak eenmanszaakjes. Afgelopen jaar kwamen er 40 bij. De meeste richten zich volledig op zogenoemd craftbier, speciale bieren. En in de week van het Nederlandse bier, het is net begonnen... worden vooral die kleintjes in de schijnwerpers gezet. We hebben er inmiddels meer dan 160, vele honderden verschillende bieren. En dat willen we graag vertellen. Henri Geuglin, voorzitter van de week. Ja, de week van het Nederlandse bier, dat klopt. Die week... Het draait natuurlijk om de promotie van bier in alle soorten, maten en percentages. Maar u wilt Nederland ook een beetje opvoeden? hè? Nou, opvoeden, dat vind ik wat. Uh, nee, ik wil ze dus liever meenemen op de ontdekkingsreis. Ja, Dat klinkt leuker, maar dat is hetzelfde. Nee, dat is het niet. Als ik op vakantie ga, dan ga ik op ontdekkingsreis. Dat noem ik geen opvoeden. Dat is een heel ander verhaal. Is er veel onontdekt? Er is ontzettend veel onontdekt. Mag ik je een voorbeeld geven? Als je naar een café toe gaat en je bestelt een bier, dan krijg je gewoon een glas voor gezet met een geel bier erin. Als je er naartoe gaat en je bestelt een wijn, dan is in ieder geval de vraag wit of rood. Waarom bij bier dan niet donker of licht? Zwaar, zoet of liever wat bitter? Ik hoor het bijna nooit. Nee. Heineken en Groels, die hoeven nog niet echt onrustig te worden. Maar het aantal kleine brouwers stijgt stevig. Hè? Inderdaad, heel erg stevig. Ja, het afgelopen jaar zijn er ruim 40 bijgekomen. Geweldig. We hadden er vorig jaar ongeveer 120. We hebben er nu inmiddels 160. Wij halen onze oude traditie halen we weer naar boven. Ik bedoel, in het verleden hadden we al... Tichtbrouwerijen in Nederland, dat is heel erg afgezwakt. En nu komen we er helemaal op. Constant Keinemans van het Klein Brouwerij Collectief. Ja, collectief, want als je klein bent, dan moet je samen sterk worden. Dus zodat we zeker weten dat we nog beter in de markt komen te liggen. Van elkaar leren. Het is wel een trend, hè? Zelf je biertje proberen te brouwen. En dan graag nog een speciale ook. Omdat mensen ontdekken hoe leuk het is om bierbrouwer te zijn. En omdat heel veel mensen interesse krijgen in bier uit de eigen streek. Zelfs Barack Obama doet het. De White House Honey Ale. Ja, dat is toch helemaal geweldig. Die man heeft ook zijn hobby. En, hoe zit het met Rutte? Ja, dat wordt tijd dat Rutte ook mee gaat brouwen. <lacht> Ramse Snoei is bierbrouwer, ook CEO eigenlijk. Hè? Want als je zzp'er bent met één werknemer, dan ben je ook de topman. Ja, je moet alles doen en als de wc verstopt is, moet je hem ook schoonmaken. En wat brouwt u? Ik brouw veertien verschillende bieren, van haverbier, tot Imperial Stout. En de naam, het merk, ligt voor de hand? Ja, dat klopt. Uh, Ramses was toevallig de biervaro. Uh, ik ben mijn ouders dankbaar voor de naam. Maar ik heb mijn bier heel vaak op de rugbyclub geïntroduceerd. En dan had ik allemaal leuke namen verzonnen. Zoals Den Dorstige Tijger en Willem Bever. En dat vonden ze allemaal veel te ingewikkeld, gewoon Ramsesbier. Dus toen ik naar Kamer Verkoophandel ging, werd het Ramsesbier. Volgens mij uh, begeeft mijn stem het bijna. Wil je een stokje? Dat is goed voor om de keel te spoelen. Zou dat helpen, ja? Ik denk het wel. Nou, kom maar op. Ik ga nu een kuiter tappen. Dat is een kuitbier, een vergeten bier. Dat is deze maand geherintroduceerd door twintig Nederlandse brouwers. Het is een haverbier. Kuitbier? Kuitbier. Nooit van gehoord? Vroeger was het een heel normaal bier. Hoe vroeger? Uh, rond 1500, van 1200 tot 1900. Door de mechanisatie zijn er minder paarden gekomen. Daardoor is er minder haven verbouwd. En haverbier is misschien wel het tarwebier van Nederland geweest. Nou, Proost. cheers, hè. Proost. Ramse Snoei, hoorde u. En uh, Louis Dekker. Een uh, zbzp trouwens, Ramse Snoei. Zelfstandig bierbrouwer zonder personeel. Ja, vijf minuten voor acht. Wij zouden u nog bijpraten over uh, de arrestaties voor de moord in uh, Londen. Maar wij krijgen op dit moment onze correspondent helaas niet te pakken. Dus dat houdt u nog van ons te goed. Het NOS Radio en journaal media Overzicht. Joris Lubinetski is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. De biljetten kunnen het beeld van de Griekse prinses Europa wel op zich hebben staan. Maar veel Grieken zullen er niet blij mee zijn. We hebben het over de nieuwe 5-euro-biljetten. Die worden volgens de Griekse krant Katimerini geweigerd... als je ermee probeert een kaartje voor het openbaar vervoer te kopen. Het ministerie van Transport heeft openbaar vervoerbedrijven opgedragen... om de software van de kaartjesautomaten te updaten... zodat de biljetten die sinds begin deze maand in de omloop zijn... toch geaccepteerd worden. Overigens hebben niet alleen de Grieken er last van, hoor. Ook de Italianen kunnen lang niet overal terecht met die nieuwe 5-euro-biljet... meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Je hoort het al in de bulletins. Jongens en meisjes die openlijk homoseksueel... Zijn, mogen voortaan lid worden van de Amerikaanse Scouts. Op een jaarlijkse bijeenkomst stemde 60% van de leden voor de opheffing van het verbod. De discussie onder de Scouts is daarmee nog niet voorbij, zo laat CBS News de leider van de Scouts uit Orlando aan het woord. Hij is fel tegen het opheffen van het verbod, want volgens hem wordt de scouting hiermee kapot gemaakt. Dit zal de Boy Scouts financieel en sociaal Hoe? Well, 200.000 tot 400.000 jonge mensen zullen het programma dit is hun eigen estimates. als ze deze verandering maken. En een aantal fruittelers in Gelderland heeft vannacht niet zo goed geslapen. Ze moesten in de hols van de nacht hun bed uit om de gewassen te beregenen. met een klein laagje ijs beschermen ze hun gewassen tegen fors. Luister maar eventjes. Elke keer komt er wat nieuw water overheen. En dan, uh, ja, dat water bevriest en dan het geeft warmte vrij. En dat, uh, ja, daarom uh, blijft de knop, uh, of de, het fruit, nu nou wel. Normaal is de knop de, de appel of de peer beschermd. En dan moet je dus je bed uitsmidden in de nacht. Je hoorde een fruitteler bij Omroep Gelderland.